De het tweede uur van het programma Goedemorgen Zandvoort. Live vanuit de studio aan de Tolweg. En u hoorde natuurlijk Dan kijk bij de Ocean. Zeg ik het goed, Jaak Koper? Ja, hij kijkt mee. Het is goed. goed. Wij zitten aan tafel nu te praten met Ineke Smit. En als ik zeg Ineke Smit, dan praat ik over Slender, Smits, Health and Wellness. Want die bestaat tien jaar... De dus hele, hele tijd inderdaad. Ja, Goedemorgen um, Ineke. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Uh, Ineke, uh, ik heb een beetje verdiept wat jullie allemaal aanbieden. En dat is slenderen. Ik weet nog steeds niet wat dat is. Nou, maar kom, maar eens dat kom eens langs. Kom eens proberen. <laughs> <laughs> dat dus was iets voor jou, hoor, Pieter. En wat, ja, wat, jou. Wat, wat, wat jullie meer bieden is massage, ja. ontspanning. Dan vraag ik wat voor ontspanning. Verzorging, cardio training, detox... Ja lichttherapie, en zo kunnen nog een tijdje doorgaan? Ja, ja we hebben echt ontzettend Hoe, veel dingen. Hoe groot is jullie paleis dat je dat ja, allemaal kan bieden? Ja, alles antwoord. Jullie zijn begonnen in de schoolstraat? Ja, klopt. We hebben we drie jaar gezeten. Dat is 55 vierkante meter. Daar groeiden we meteen uit ons jasje eigenlijk. En uh, toen zijn we verhuisd naar de hoge weg. Daar zitten we dus nu alweer zeven jaar dan. Waar vroeger de bakkerij van Balk zat? Nee, nee, nee. dat is de andere kant. We zitten waar Van Schijk zat, de makelaar. Oh, daar! Ja, okay. ja precies. Mooi groot pand, 120 vierkante ja. meter. Ja. Dat dus ging gingen meteen twee keer zo groot. We hebben er twee behandelkamertjes uh, bij... waar ik dan uh, een schoonheidsspecialist, uh, zeker pedicure, in heb zitten. En in de andere kamer heb ik sinds december... een uh, Mevrouw nursen Clark zit, die doet hele goede massages. Echt geweldig. Ik kan alle soorten massages kan ze geven. Maar ook holistische behandelingen, ook schoonheidsspecialisten... ook um, voetreflexologie. Nou ja, wat doet ze niet eigenlijk? Mijn dus eerste vraag, slenderen. Wat ja, is dat? Dat, dat is bewegen, onbelast bewegen. Voor heel veel mensen, zeker met reuma of met... Uh, Klachten, blessures, wat dan ook. Je moet bewegen, want anders word je ontzettend stijf. En dan worden de klachten alleen maar erger. Dan kan je beter dus even op die, op die slenderbanken gaan liggen. Het zijn echt lichtbanken eigenlijk. Het zijn zes banken en elke bank beweegt anders. Dus jij gaat liggen en de banken bewegen. Die bewegen jouw lichaam. Dat is onbelast bewegen. En al jouw spieren worden even aangepakt. Je hoeft er niets voor te doen. Je hoeft er niks voor te doen. Laat ik het zo zeggen, 80% doen de banken, 20% kun je extra doen. Als je wil. Maar ik lig op een bank... en die bank die gaat dan ronddraaien, bewegen, <laughs> trillen... weet ik Nou, even de eerste bank. Uh, daar ga je met je billen op twee kussentjes... die onafhankelijk van elkaar bewegen. Dus die maken zo'n heen en weer beweging. Daarmee word je heel soepel in de heupen. Na tien minuten ga je naar de volgende bank. Daar doe je negentig sit-ups. Dan ga je gewoon zo, liggen en die bank die duwt je omhoog. En dan okay. ga je weer naar beneden... Ja. Om dat maar even te noemen. De derde bank... Ja, want Nu wordt het steeds duidelijker. Ja, en uh, de derde bank ga je met je voeten in een soort skischoenen... maken ook een ronddraaiende beweging. Ja. En uh, dat staat eigenlijk gelijk aan drie kilometer wandelen in tien Zo. minuten. Ja. De vierde, dat is goed. vierde bank ga je dus um, op je buik liggen... Ja. En liggen je benen op twee bewegende delen... en dan maak je eigenlijk een soort achterwaartse schopbeweging... terwijl je er ligt. Die, die, dat doet die bank dan voor je. Okay, en dat, heet dat heet allemaal slenderen. Dat heet allemaal slender. ja. En moet je dat hele programma doen? Gewoon vanaf uh, één ja, bank dit één is wel de, de bedoeling tot ja. en met zes. Okay. Ja, de laatste bank, de zes ba zesde bank, is echt een relaxbank. Dus daar ga je op oh, liggen, kom, die trilt alleen maar maar beetje. Kom je bijna van alles, uh, je in slaap. <laughs> Ongelooflijk. Ja, Oké, okay, ja. is dat duidelijk? Ja. En hoe lang duurt zo'n programma? Uh, nou, elke bank tien minuten, dus een uur. Ja. Je bent een uur aan het slenderen? Je bent een uur aan het slenderen. Het duurt meestal ietsje langer, want ergens tussendoor... moet je geheid een keer naar de wc. Want ze zorgen ook wel voor dat je afvalstoffen loskomen. Dus dan moet je echt wel een keer naar de wc. Veel water drinken. Dan en veel water ook. drinken, ja. Heel belangrijk. Ja. Kan ik gewoon naar jullie toe komen of moet ik bellen, afspraak maken? Van die uh, het is handigste om een afspraak te maken, want uh, ja, het kan soms heel druk zijn en dan kom je er gewoon niet tussen. Ik dus ga meteen. De telefoonnummer de... voorlezen: 06 194 13733. Klopt helemaal. Nog een keer: 06 194 13733. Ja, moet je voor elk, voor alles wat bij jou plaatsvindt bellen voor een afspraak? Of kun je ook gewoon zo langskomen? Nou, er zijn mensen die zo langskomen. En uh, ja, god, als er plek is, mag je erop. En soms ja. is, zijn de eerste banken bezet... en dan pakken ja. ze een, een andere bank. Ja. Of uh, ze gaan bijvoorbeeld uh, op de cardiofitness. Daar is meestal wel plek. Een ja. uh, roeimachine en een uh, fiets. En uh, sinds kort ook een trilplaat. Maar een trilplaat die, uh, die kantelt eigenlijk. Het is, uh, het is net een wip. Dus als je in het midden staat, dan trilt je alleen maar. Maar hoe verder je met je benen uit elkaar gaat staan, hoe meer die op en neer gaat, zoals een wip. En dan moet je het lichaam moet dan de balans zien te houden. Waardoor je toch allerlei spieren gebruikt die je normaal niet gebruikt. Ook een heel handig ding. Peter heeft zich opgeworpen als personal coach. Als je daarop komt, dan, uh, nou, dan pak hij je even aan. Oh, nou, dan kom ik niet langs. Ja, dat mag best hoor. Dan no. kan Peter altijd even op een oh. boodschap sturen. Hè? Ja, nee, nee, nee, nee. nee. Ik. Uh, ik ben druk bezig wekelijks meerdere keer met visio. Maar Aha. op zo'n wip staan, dat lukt niet. Nee, dat, dit is, dat is wel heftig. Dat moet je niet doen als je blessures je heb. hebt. Zo. Oh, ja. Maar dan zijn die bewegingsbanken wel weer heel goed voor je. Wat mij aansprak uh, was: ontspanning doen jullie. Wat uh, zie je daaronder, onder ontspanning? Uh, onder andere ontspanningsmassage. Ik doe zelf nog uh, ontspanningsmassage geven, uh, altijd een half uurtje. Dus dan doe ik daar eigenlijk in dat half uurtje uh, uiteraard Begin ik met de handen. En dan doe ik nog een beetje cupping eroverheen. En dan met hotstones. En dan sluit ik weer af met de handen. Dat doe ik in een half uur tijd. Nou, de meeste mensen vallen in slaap. Dat is heerlijk ontspannend. Ik ja. ga niet zo diep als neursen. Uh, Het is allemaal uh, een beetje oppervlakkig. Je gaat niet de diepte Nee, ik ga niet te diep in. Dat doet neursen weer. Okay. Als je dus echt blessures hebt of heel vast zit... dan kan neursen dat veel beter dan dat ik dat kan. Worden mensen doorverwezen eigenlijk naar jullie? Uh, voor cardio bijvoorbeeld? Nee, niet. Nee, nee niet. Echt. Nee, nee, nee. Nee, het wordt ook niet vergoed door de verzekering, helaas. Oh ja, het is natuurlijk nee. ook Was weer dat waar, maar iets waar. Ja. Ja. Nee, ik kan me dat goed voorstellen. Die verzekeringsmaatschappijen zijn niet makkelijk, hoor. Nee. Die zeggen, zoveel behandeling kan je krijgen bij een visio. Ja. En dan houdt het op. Ja, ja. ja. Ja. En hoe zijn de prijzen bij jullie? Wat, wat, wat kun je ongeveer... Nou, We zo... hebben een maandprijs van 69,95. En daarvoor kan je onbeperkt gebruik maken van de banken. Van de vacu-shaper. Van de, van de wat voor dingen? De vacu-shaper. Wat zijn dat voor dingen? De vacu-shaper is een loopband. Met daaromheen een grote kast. Als je op die loopband gaat lopen... dan kun je een band omkrijgen waarvan de onderkant van die band om die kast heen gedaan wordt, waardoor het afgesloten wordt. En dan wordt het, terwijl je aan het lopen bent, wordt het vacuüm gezogen. Ja, ja ik... Nou, dat is voor het afvallen, echt, oh, buik, willen en Dat heb ik nodig. Dat, ge oh, dat geeft dieren eigenlijk heel snel resultaat. Ja, ja. maar uh, als ik dit zo hoor en zie, dan uh, ben ik meteen doosbang dat, uh... Ah, Waarom nou? Kom gewoon kijken, niks moet, alles mag. Ik weet, ik weet nu waar jullie zitten. Ja, daarom. Je dus, kan altijd een keer gaan kijken natuurlijk ja, hoe ja. het in zijn werk gaat. Nee, maar dat is het probleem. Als je stopt met roken, dan word je ja. meteen zwaarder, En ja. dat is uh, ja, te merken. Ja. Dat, uh, ja. Dus ik moet iets gaan doen. Nou, kom een keertje langs. <lacht> Sowieso is een proefles uh, gratis. En vrijblijvend. Oh, kijk. Nou. nou, er zitten twee dames naar me te kijken van, je <lacht> hebt het nodig. <lacht> ja. Nee hoor. Nou, ontspanning nou, Peter, kom, nog meer kom aan. dan maar eens. Je ja. bent een goed voorbeeldfunctie, dus kom maar op. Dank je wel, dank je wel. Um, Tien jaar zijn we nou bezig? Ja. ja. Uh, jullie zien er nog steeds verfrissend jong uit. Dus dan gaan dat. we zeker tien jaar door. Nou, ik wil niet zeggen tien jaar. Maar ik heb er geen limiet aan gegeven. Dus we gaan gewoon door zolang het kan eigenlijk. En tot, tot we op een punt komen zeggen... nou, nu is het niet leuk meer. Of nu kunnen we het niet meer aan. Ja, dan, dan, dan stoppen we ermee. Uiteraard. Ja. En je hebt uh, half stand uh, inmiddels behandeld? Ik denk het wel, Ja. Dat is wel je, hoort, wat, uh, je hoort tijdens ontspanning natuurlijk ook alle uh, privéverhalen... Ja. en zorgen en problemen en dergelijke. Ja. Je bent ook sociaal werker. Ja al, zeker, ja, al zeker. Maar wat ik ook merk is dat er heel veel vriendschappen ontstaan op de banken. Ik heb een mevrouw die uh, is sinds twee jaar nu in Zandvoort woont. Ze, en die komt ergens uit de polder vandaan. Geen idee waar, maar nou, die kende dus helemaal niemand. Nou heeft wat problemen thuis. En diezelfde problemen had een andere mevrouw gehad. En die hebben naast elkaar gelegen op de banken. Daar is een geweldige vriendschap uit ontstaan. Ja, mooi. Dat is echt dat is leuk. leuk. En soms probeer ik dat ook wel zo te sturen... dat ik denk, hey, die past goed bij die week. En dan Want jij kent natuurlijk, je hebt veel vaste, vaste klanten. Ik heb heel veel vaste klanten, ja. Maar je hoort, je hoort ook de mensen met geestelijke, financiële, andere ja. problemen. Ja, ja, je hoort alles je, natuurlijk. Ja. Je, je kan het niet oplossen, maar je kan het alleen aanhoren. Ik kan het aanhoren. Dat maar luisterend, luisterend oor is al heel hooren. belangrijk. Hè? Ja. Dat, uh, dat lost al een heleboel op... als mensen hun verhaal even kwijt kunnen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, jullie doen ook iets met een goed doel, hè? Eén keer per jaar. Ja. ja. De, altijd ja. de eerste vrijdag in oktober... dan draaien we de hele dag voor het reumafonds. fonds ja. Waarom het reumafonds? Dat is zo ontstaan. Uh, mensen met reuma hebben altijd pijn... Maar moeten bewegen. Bewegen doet pijn. Dus dan is onbelast bewegen... voor hen nog de meest ideale oplossing eigenlijk. Dus vandaar het reumafonds. En dan proberen we altijd iets extra's doen. Leuke, leuke dingen, loterij erbij en zo. Ja, ik heb al eens een keer gehad dat de burgemeester kwam openen. En, uh, um, ja, god, wel meer mensen. Dat, ja, hoe leuk is leuk. dat? Ja, ja. mooi. Dat leuk is dat. We... Ja. Je hebt me overtuigd. Ik denk dat ik een keer uh, langs kon om uh, dit allemaal te ervaren. Vertel nog even detoxen. Wat is detoxen? Oh, detoxen. Ja, dat is ook wel grappig. Dat is, uh, dan ga je gewoon zitten op de stoel. Dan krijg je, je uh, met je voeten in een bakje warm water... zo uit de kraan, helemaal lekker. En dan komt er een apparaatje tussen je voeten. Een ionisator heet dat. Dat is verbonden met een apparaat. En vanuit dat apparaat komt er ook een bandje om je arm heen. Dus dan is het circuitje rond. En dan ga je zitten. Voel je verder niks van... Helemaal niks van, nee. maar dan zie je dat water toch vies worden. Het is echt niet te geloven. En zijn dat afvalstoffen? Dat zijn echt afvalstoffen. En dat kan bij iedereen anders zijn. Het kan allerlei kleuren hebben. Bruin, meestal iedereen, omdat dat uh, celresten zijn. En je lichaam is natuurlijk continu bezig zich te vernieuwen. Dus de celresten, die verdwijnen wel. Maar heel vaak zie je ook zwart, dus detox van de lever. Oh. Groen heb ik heel veel gezien, detox van de gal. En oranje, detox van de gewrichten. Nou en zo zijn er meerdere kleuren. En voel je, kleuren. je dan beter als je, je zo'n behandeling hebt? Uh, ik denk dat je de um, wat meer behandelingen moet doen, wil je er echt wat van zien. Ja. Wat je wel hebt we stoppen na een half uurtje en dan is het echt zo vies. Maar goed, dat uh, krijg je washandjes, je voeten schoonmaken. En dat maar dan zit allemaal in gaat, je lichaam. Ja. maar je lichaam gaat daarmee door met de met detoxen. Het... Dus je bent niet klaar na dat half uurtje. Je ja. hebt je lichaam aangezet tot detoxen. Dus dan moet je echt wel heel goed water drinken. Ja. Want anders voel je je s'avonds echt beroerd. En ik spreek uit ervaring. Okay. Ik ben een hele slechte water drinken. Ja. Dus ik tegen iedereen: goed water drinken, goed water drinken. En zelf doe je het niet. En Zelf had ik het niet <laughs> gedaan. En s'avonds was ik zo beroerd dat ik hoofdpijn en maagpijn. ik oh. denk: wat is, heb ik nou weer? Mij geen Depox, we laten het gewoon <laughs> uh, slenderen. En ontspanning. ontspanning. <laughs> ja. Dat ja. is het belangrijkste. Altijd. Ja. En heel sociaal. Heerlijk. We zijn erg blij dat je van ons gekomen bent. Nou, heel graag gedaan. En uh, je hebt uh, het, het bedrijf even goed voor het voetlicht gehouden. <laughs> Dat is Allemaal op weg naar de hoge weg. Ja, kom maar op. En je bent er klaar voor. Je bent er helemaal klaar voor, kom maar hoor. Heel goed. Ja. Dan weten we het, hoge weg, 56A, Slender for you, Smits, Health and Wellness. Ja, we zijn zes dagen in de week open. Van half negen tot drie. Uh, Zaterdag dan van half tien tot twee. Even een beetje weekend dus ja, houden. Rustig. Alleen de zondag zijn we dicht. Ja. En uh, we zijn maandag en donderdagavond ook nog open. Oké. Okay. Voor okay. die mensen die werken ja, is dat ja. natuurlijk ja, ja. dan ja. toch ja. de gelegenheid om, uh, om te slenderen. Geweldig. Hartstikke ja. goed. Dankjewel. dankjewel voor je komst. Ja. Heel succes. En veel succes met de volgende, volgende tien jaar. Hè, om zo we, gaan ja. Ja. we gaan er gewoon voor. Okay. En we gaan luisteren naar met uh, Lemon Tea Tree van uh, Fools Garden.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 Ja, en dit was natuurlijk weer uh, lekkere muziek, uh, de Lemon Tree. Uh, maar we gaan nu praten met Wendy Moore... en dan praten we helemaal over muziek. Wendy Moore. Goedemorgen, Wendy. Goedemorgen. Uh, onze Zandvoortse beroemdheid. Ja, zeker. En uh, niet alleen vanwege de muziek... maar we gaan even een paar jaartjes terug... want als ik Wendy praat, dan praat ik over een twintigjarige... schone dame op dit moment. Ja. Maar een aantal jaren terug was je hier regelmatig in de studio om over de paarden te praten. Ja. Want je, je was een top rasurreiziger. Uh, ja. En helemaal stoppen? Ja, ik, uh... ja, ik, uh, ik, had er op een gegeven moment. Ik vond, ik vind het nog steeds heel erg leuk, maar ik was gewoon heel erg eigenlijk voor de muziek gevallen en om hm. het, uh, het kostte gewoon een paar, twee, het zoveel tijd en om het dan te combineren, dat ging eigenlijk gewoon niet meer. Dus ik moest op een gegeven moment, moest ik gaan kiezen. Ja. Dan heb ik toch voor muziek gekozen. Want als je de dressuur rijdt... dan moet je elke dag op paard rijden en Precies. meerdere Veel keren. trainen. Hè, met, en dan oh, met paarden, je bent eigenlijk gewoon zes uur per dag bezig. Ja. Dat kost zoveel ja. tijd en ook ja. nog met school en werk en dat soort dingen. En had je een eigen paard ook? Ja, ja, ja. En, en nu? hoe is het nu met je paard? Het uh, gaat heel goed. We hebben hem verkocht aan een heel lief meisje in België. Oh, je hebt hem niet meer. Je hebt hem niet meer. Nee, Want dat kost gewoon dat al, kon niet meer. Zelfs nee. als je geen wedstrijden doet, kost het gewoon echt ja. al minstens drie uur van je dag. Ja. Weet je wel? ja. Ja, dus ik moest daar echt voor kiezen. Maar hij is nu bij een heel lief meisje in België en het gaat heel erg goed. Oh, fijn. Ja. Hij kent het ja. maar er nog, als je niet langs zou komen. Dat hij er meteen naar je toe komt. Ik denk het wel. Ja. Vast wel. We hadden wel echt een goede band met elkaar ja. natuurlijk. Maar ja, het gaat heel goed met hem. Waar stond hij hier in de manege in Zandvoort? Uh, een tijdje, maar daarna heb ik hem... We zijn eigenlijk door, door heel Noord-Holland gegaan. Ik heb echt, volgens mij met hem op zeven stallen gestaan of zo. Hm. Gingen al alle kanten op. Maar hij heeft inderdaad wel eventjes op manege Rukkers gestaan hier. Nou Fijn dat hij goed, goed bij iemand ja, blij gekomen. Ja, ik krijg ook ja. nog regelmatig gewoon foto's ja. en zo. Dus je kan je helemaal op de muziek storten nu, hè? Ja, precies. Want dan komt dat moment, die omdraai. Ja. <laughs> nou, en dat wil ik graag weten. Op een gegeven moment denk je van... Uh, zo, paard voorbij. Uh, nu ga ik aan de muziek. En dan speel je nog straks gitaar ook erbij. Ja, klopt. Dat ging natuurlijk allemaal niet zo in één keer... bam, spontaan. <laughs> <laughs> ik denk dat ongeveer drie jaar geleden... ben ik begonnen met gitaar spelen. En uh, toen zong ik eigenlijk nog helemaal niet, want ik wist niet dat ik het kon. <laughs> dus ik ben gewoon een beetje naast paarden. Weet je, dan kwam ik thuis van school en van paarden. En dan ging ik gewoon lekker gitaar spelen tot het uh, te laat was. En dat de uh, flatboners een beetje boos werden over me. <laughs> en op een gegeven moment had ik een cover geplaatst op Facebook. Gewoon voor de grap waar ik in zong. En toen kreeg ik hele goede um, comments van iedereen. Dat ik ermee verder moest. En ik vond zingen altijd wel leuk, maar ik dacht dat ik het niet kon. En uh, ja, dat gaf me heel veel motivatie. En ben ik er eigenlijk verder mee gegaan. En toen Heb je, je samen steeds... les genomen? Ja, ook precies. Nog? En ik ben er steeds eigenlijk dieper in gegaan. En toen op een gegeven moment was het eigenlijk gewoon mijn nummer één. En paardrijden was nummer twee. En dan ja, oh. paardrijden is natuurlijk best wel een dure sport. Op een gegeven moment ging ik natuurlijk met mijn vader erover hebben van... Ja, wat gaan we nou eigenlijk doen? Nou ja, zo ging die overgang een beetje. Uiteindelijk muziek. is het toch de muziek? Maar gewoon? de ja, is ook ja. een dure sport. Ja, maar niet zo duur als de paardrijden hoor. <laughs> <laughs> nee, maar je valt nog steeds sponsor ervan. Ja, tuurlijk. Hij reed je overal naartoe, naar concerten? Precies, mijn vader staat uh, altijd achter me. Hij is, er is, altijd voor Hij me. is je zakelijk uh, manager ook. Mijn manager, ja. ja. <laughs> Hij regelt optredens he? en dergelijke. Ja, ja klopt. Ja, klopt. Treed je veel op, uh, Wendy? Uh, ik ga wel meer optreden ja. nu momenteel. Ik was wel deze zomer, toen ik nog geen eigen muziek uit had, had ik wel uh, wat optredens hier in Zandvoort... bij Café Anders en Mango's ja, en zo. Ja, dat Classic. En dat wil ik natuurlijk ook dit jaar gewoon weer gaan doen. Maar ik wil natuurlijk nu wel focussen om wat verder te gaan. Bijvoorbeeld vanavond heb ik een optreden, een kleintje, in Haarlem. En, uh, en wat wil je graag? Wat, wat zou je graag willen? Want ah. je bent ook sing-songwriter, hè? Precies, ik ook... schrijf al mijn nummers zelf. Um, maar ja, mijn droom natuurlijk is gewoon om op grote bovenjaars te ja. staan. Ahoy, ja. of, Precies. Uh, ja. Ik heb hele grote dromen. Ik, heb <laughs> altijd, ik ben altijd al een persoon geweest met heel veel ambitie. Mm -hmm. en, uh, of het naar nou paardrijden is of muziek. Ik uh, stort er helemaal in. Ik stort ja. er helemaal in. Ik streef altijd naar hoger. Mm -hmm. Ja, en er is uh, op dit moment al een kledinglijn uh, voor jou. Ah. <laughs> t-shirt voor 15 euro per stuk. Ja. En die is bij jouw vader te krijgen. Uh, onder Mike, apenstaartje, goedkoopdrank.nl. 15 euro. En dan kan je een t-shirt krijgen van Wendy. Kijk. Ja, ja, ik ben nog bezig met, uh, met leuke uh, dingen verzinnen. Maar voor nu is het gewoon eigenlijk een t-shirt uh, met mijn logo. Ik heb een heel leuk logo. Een beste vriendin van mij heeft dat uh, ontworpen. Hm. Nou, ik heet natuurlijk Wendy Moore. Dus dat zijn zo'n W en een M. Dus het is een bepaald logo met een W en M ernaast. Maar als je het omdraait, is het natuurlijk ook W en M. Dat is heel ja. grappig. Oh ja. Lieverd, nu heb jij een, een plaat uitgebracht. En uh, dat is een, een, een, een, een nummer geweest wat zo enorm veel invloed heeft. Uh, Jaap uh, Koper, uh, mijn collega, daar oh, nou, kom ik er dus ook uh, bij. Die werd er helemaal <laughs> die gek van me, toen ik dit hoorde. Nou, laat ik eerst even naar het moment van vorige week vrijdag gaan. Uh, ja. Toen ik het interview uh, afnam. En dat hebben we vorige week hier uh, bij Zandvoort op zaterdag uitgezonden. Uh, uh, dan, ja, dan proef je eigenlijk al, als het ware ook het liedje. Zoals Wendy dat mij ook uitlegt. Uh, het gaat over uh, ja, plastic vrienden. Jij kan het denk ik nog beter uh, verwoorden dan dat ik dat doe. Um, en dat is dan... Ja, hoe moet je dat zeggen? Je moet er afscheid van kunnen nemen. En er ontstaat ook iets, iets positiefs uh, daardoor. Dat is een beetje de korte de strekking van het, uh, van het verhaal. Zijn die vrienden dan ook echte vrienden? Dat is het, uh, het liedje. En wat ik bij Wendy heb gemerkt uh, in dat interview... dat het ook echt vanuit haar ziel uh, is uh, gekomen... En de laatste, dat is heel belangrijk uh, voor een muzikant... want wil je het ook uh, uh, ver kunnen schoppen... dan moet het ook uh, vanuit je tenen... maar ook vanuit je ziel zelf uh, komen. En dat doet het ook. Dus dat, uh, dat... Is het de levenservaring ook die je hebt gehad? Ja, zeker. Ik schrijf altijd... Uh, gewoon met, met dingen die ik meemaak. weet je wel. Dan is het ook wat meer echt. Ik hou gewoon van echte dingen. Hm. Ik wil niet, zelf ook niet fake zijn. Dus ik schrijf hm. gewoon op dat moment wat ik uh, voel. En uh, Ik heb dit uh, denk ik, een jaar geleden of zo geschreven... toen het gewoon niet zo goed ging op school allemaal... Hm. Ja, en dat, dat, is is, mooi, dat, is, ja. dat is ook wel te horen. Uh, nog iets uh, wat heel mooi is om te vermelden in de clip. Er is uh, hier in de Gertenbach is, is de clip ook geschoten. Ik zeg clipje, maar het is gewoon een clip. Dus ja, uh, dus ja wat dat gaat, uh, uh, Zandvoort uh, uh, staat er dan in dat opzicht ook wel weer aardig op, goed op. En uh, Wendy is niet uh, de enige op dit moment uh, die. Uh, dat heb ik ook al verteld. Er zijn er nog, uh, nog een tweetal die, uh, die ook uh, behoorlijk aan de weg aan het timmeren zijn op dit moment. En, uh, dat, uh, dus, dus Wendy uh, is uh, een van de drie, om het er eventjes bij te maar zeggen. Maar we hebben ons, uh, Wendy in ons hart gesloten. Ja. Want uh, de komende weken ons. zullen we ja. als CFM voortdurend haar clip gaan uitzenden. Mm -hmm. Leuk. Wij en, kunnen uh, het ook in ons programma, kunnen wij ook jouw clip. Uh, ja, tuurlijk, mag, zou dat leuk. mogen? Tuurlijk. Mag dat? Ja, 100%. Ja? Ah, ja, de clip ja, ja, niet, stukje, maar ja, wel ja. het geluid dat de, die, hebben, die hebben we klaar gezet. Tenminste, uh, ja, nou doet hij het. Uh, een heel klein stukje dan.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 I'm so over fake friends. Tired of the pretend. Did I mean to offend? But I'm so over fake friends. 'Cause if you are in need, or you come know running back to me, it all makes sense. It's feeling too me, Now it. I can see you're just that loose end. I'm so over fake friends. I only see two-faced people in the crowd. Okay. Ja, mooi. Ja, ik, ik, ik kijk naar je ondertussen. Ja. <laughs> er kan geen lachje af. Je bent super geconcentreerd, emotioneel om dit te horen. Ja, ik, ik, ik ben altijd een, een beetje zo... Ja, ik let altijd heel erg op dingen gewoon die ik mm. hoor. En dan in mijn hoofd ben ik erover aan het nadenken. Ja, dat er we, ja, weer aan de teksten te denken en zo. Ik heb bijvoorbeeld in de pre-chorus. Uh, dan hoor je een stukje. Uh, it's not like I lost you if I've never had you. Kijk, het gaat over nepvrienden, mm -hmm. En uh, in plaats van om daar heel verdrietig over te zijn... probeer ik het inderdaad een positieve draai te geven van... It's not like I lost you if I've never had you. Weet je, je kan... Je verliest geen vriend, want het was want nooit een echte een vriend. vriend. Nee. So here's the truth, I'm so over fake friends. Ja, mooi. Ja. Dat is heel wat? apart om jouw gezicht te zien... Ja. In. Ja, en uh, ik zeg nogmaals, hij is dus uh, vorige week bij, uh, bij Rob en AJ is hij al voor het eerst toch hoor geweest. En uh, de komende weken staat hij ook uh, gewoon op het speellijstje op de donderdagavond. Ja. Dus, dat, ja, mooi. dus uh, Wendy ja. zal uh, regelmatig op Facebook uh, voorbij komen in uh, de berichtgeving om, uh, om dit liedje verder uh, onder de aandacht te, te brengen. Dus, okay. En als het goed is... 30 mei uh, kunnen we al uh, onder volbouwd. misschien gaat het uh, ook echt uh, gebeuren... dat ze uh, ook hier komt spelen in de studio. Dus nou, dat dat uh, is helemaal mooi. Ja. Yes. <laughs> en, en heb je ook nog andere mooie songs? Ja, die je ja, ik zingt ben, uh, tijdens een optreden? Ja, ja zeker. Ik ben uh, sowieso druk bezig met schrijven. Ik heb heel veel nummers geschreven. Ik ben een beetje aan het kiezen en zo. En ik ben nu alweer in de studio met een uh, tweede nummer bezig. En als ik live optreed, dan doe ik ook wat eigen nummers nog. En deze natuurlijk. Doe je het zelf of toets je het met iemand? Wat je, wat je schrijft of wat je speelt? Het schrijven en het spelen de gitaar die je hierin hoort... Ja. dat heb ik allemaal zelf ingespeeld. Ja. En dan... Um, je hebt natuurlijk bijvoorbeeld de beats en zo, die kan ik niet zelf maken. Dus daar heb ik dan een... Uh, bij deze toevallig uh, Bas. Die heeft me van... Uh, um, dat is een goede vriend van, vriend die van mij, zo daarbij. ken ik hem. En, ja. die heeft, en ja. dan... We hebben nog iemand anders, dat is ook een producer. En die helpt me dan weer met het volgende nummer. Dus ik krijg wel... Okay. Met produceren krijg ik hulp, maar dan... Gitaar en schrijven en zo. Dat doe je allemaal zelf. Like, ja, ja, inderdaad. Ja. Ik denk ja. dat we een heel historisch moment hebben gehad. Ja, dat geloof ik ook, ja. ja. Uh, uh, over twee jaar dan, uh, hebben we een beroemdheid in Nederland. Hadden we nou maar een handtekening gevraagd. Alweer, Pieter. Die is, die is geldmaart <laughs> geworden. Uh, nou, en dan zitten we met een dom, dom t-shirt. Uh, geen handtekening. <laughs> dus ik hoop dat je nog heel vaak terugkomt. En dat ja, we zeker weten. veel van je horen. Dank je wel. En ga alsjeblieft door, want het ja, is zo is positief, zoals jij bezig bent. Dankjewel. Uh, ik ben blij dat je uh, gekozen hebt voor de muziek. Ik ook. Het <laughs> was een goede keuze. Ik ja. wens je erg veel succes toe. Dankjewel. En dankjewel voor je Ik ga zo door. I wil. <laughs>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 Didn't care when you weren't there. I'm so over fake friends. Tired of the pretend Didn't I mean to Ja, u hoorde natuurlijk het restant van de clip van Wendy Moore met zo over Fake Friends. Uh, ja, het uh, is een mooi nummer, hè? Ja, heel bijzonder. heel bijzonder, En ik hoop dat ze in staat en bereid is om hier mooie programma's, uh, liederen op uh, de geluidsdragers te zetten. Ja, natuurlijk. Want, uh, ja. Dit is genieten. Dankjewel, Wendy. Hm. <laughs> Aan tafel zit Robin de Graaf. Goedemorgen. Over Siso Lounge te Klopt. praten. Ja. Um, ja, er staat in mijn stukken. Er presenteert vegetarisch en veganistisch menu. Siso e e Lounge ken ik alleen van de, de sushi ja. en dergelijke. Maar wat is het verschil tussen vegetarisch <laughs> en veganistisch? Nou, vegetarisch is op zich best wel makkelijk. Dat zijn eigenlijk gewoon dat je geen vis en vleesproducten eet. Maar veganistisch is wel echt, echt wat is lastig. Dat? Dat is dus dat je eigenlijk totaal geen gebruik maakt... van producten die al is in aanraking gekomen met dieren. Dus geen melk, uh, geen honing. Uh, oh. Het is echt lastig. Het was, wij hebben een, en nu iedere hebben we dan een veganistisch menu. En toen ik dat ook... Nou ja, initieer dacht ik oké okay, help. Dit wordt echt best wel een ding. Maar we hebben echt hele maar hoe mooie... Hoe kom je op het idee om zoiets te maken? Nou ik was op vakantie en als ik op vakantie ben dan, dan is mijn hoofd helemaal leeg. En dan ja ik was lekker aan het denken. En ik zat op Curaçao en ze hadden toen ook een uh, veganistische lunch. En toen dacht ik hé hey, eigenlijk is dat wel uh, heel erg mooi als je dat ook met sushi kan doen zonder dat het de kosten gaat van je smaak. Want dat vind ik altijd wel heel belangrijk. Heel erg leuk als het veganistisch is. Maar het moet wel echt lekker zijn. Dus uh, dat ben ik toen gaan uitwerken. En toen ik terugkwam, ging ik naar mijn chefs en ik zei van... joh, dit lijkt me superleuk. En een van onze chefs die is ook zelf veganistisch. Dus uh, nou ja, die vond dat eigenlijk ook uh, ja, een heel mooi uh, idee. Leg nou eens uit, wat ja. zit er dan in? Ik ben ook nu? heel benieuwd. Ja. Sushi, ja. wat veganistisch Ja, is. ja wij hebben uh, verschillende rollen. We hebben er eentje, die is dan... Uh, proberen we bijvoorbeeld uh, spicy tuna we dan na te maken... maar dan gebruiken we tomaat. Dus zeg maar pikante tomaten, Tataar. Uh, we een rol... Maar een tomaat is toch ook in aanraking geweest met. voortplantingstoffen met, uh, van. muggen nou, die... bij uh, vieren? Dat, in principe, het gaat er meer om dat er zeg maar, geen leed aan zeg maar, te pas komt. Dus in principe dat er uh, niemand hoeft te lijden voor. een tomaat. Een tomaat. Een tomaat. Ja, ja, een tomaat. Ja. Dus, uh... Drijven we niet een beetje door? Weet ik niet, weet ik niet. Ik kan op zich, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen van... Uh, joh, uh, ik probeer een beetje bewust te leven... en ik, le en ik eet uh, één of twee keer in de week vlees. Uh, maar ik dacht, nou ja, waarom nu niet om het een keertje andersom te rijden? Nou, ik eet eigenlijk gewoon altijd gewoon normaal. Ik hou er niet echt rekening mee. Maar laat ik gewoon eens één keer in de week veganistisch eten. Kijk hoe dat gaat. Want ik denk dat heel veel mensen best wel... Ik vind dat een beetje eng, ik vind het een beetje spannend, denk van, oh, nou, wat, wat krijg ik dan? En dat kan eigenlijk helemaal niet, volgens mij kan het helemaal niet lekker zijn. Maar wat en, hou je over dan? Wat hou je over als je veel groente groente, Groente. Ja, groente. Dus het is ook echt wel uh, ja, sowieso gezonder, want ja, je eet ja, sowieso meer groente ja, dan, uh, dan. Dat is op zich natuurlijk al goed, hè? Dat is op zich al goed, maar uh, ja, sausjes met dingetjes kan je het echt, echt nog wel heel erg lekker maken. Want ik heb nu zelf mensen die niet veganistisch zijn. maar die wel speciaal voor die veganistische rol vragen. Dus dat is wel heel erg leuk. Oh, dat is leuk ja. En uh, we hebben nu zeg maar een signature rol op onze kaart staan. Die is met geflambeerde coquille en truffel. En die hebben we dan geprobeerd na te maken met een king oyster champion. En die champion heeft dan zeg maar een bepaalde structuur. Die Lijkt een, erop dan. Die lijkt erop. Oh. Ja, en zo kunnen we dat dan een beetje uh, uh, namaken, uh, wil ik zeggen. En dat is op zich, ja, het is echt heel mooi. Het is echt ik leuk om. Ik zit een hier te kijken, want jij en Marieke Franse... Ja. zijn natuurlijk twee. Gezondheidsgoeroes. Ja, Marike vooral, hoor. Ik, uh, ik, ik, ik, Iets minder, maar ik vind het wel ze heel huppelt, erg leuk. Ze huppelt <laughs> en huppelt en huppelt. Absoluut. Nee, Marike, die, uh, die coacht mij ook echt heel vaak met... Uh, weet je, prima, maar probeer gewoon bewust van te zijn. Probeer gewoon bewust te denken, bewust te zien uh, wat je eet, wat je doet. En vandaar dat wij ook nu, uh, aanstaande zondag, een healthy high wine hebben. En wat? En een healthy high wine. Dus dan uh, gaan we zeg maar wijnen serveren, maar ecologische wijnen. En wat zo mooi is aan die ecologische wijnen... is dat daar uh, veel minder suiker in zit. Er zit eigenlijk alleen maar natuurlijke suiker in. Dus er wordt geen extra suiker toegevoegd, geen extra sulfiet. Dus die wijn is gewoon heel natuurlijk. Maar je weet, moet op gisteren, dan moet je gisteren, dan moet je suiker toevoegen. Alles, alles is het natuurlijke proces. Dus zeg maar de druiven suikers, er wordt echt niks uh, extra aan toegevoegd. Maar is het lekker ook? Het, nou, dat is het ding. Het is echt, echt lekker. Ja? Ja, want dat vind ik wel echt belangrijk. Ik vind het prima. Zeker met marieken, oh, ik Moet je dit proberen? En we gaan dit en dat doen. Maar dat het niet de kost gaat van mijn smaak. Je nee, wil want dat zou wel, heel jammer ja, zijn. Ja, prima. Weet je? En ik dacht ook in het begin. dacht, Nou, dit is te mooi en waard zijn. Hoe dan? Een wijn die misschien zeven keer minder suiker bevalt dan normale wijn. Hallo, mm -hmm. waarom drinkt niet iedereen dat dan? Ja. ja, maar suiker is nodig om alcohol te krijgen. Ja, maar de, de natuurlijke suikers zitten er wel gewoon in, hoor. Maar het is wel... Uh, deze die hebben dan bijvoorbeeld in een fles zit dan 2 gram suiker. En uh, ja, in sommige andere flessen is dat, uh, nou ja, zes gram. Soms wel meer ligt het natuurlijk aan of het droog of het zoete wijn is. Dus het scheelt, ja, best wel. En het is ook... De smaak is echt, echt heel mooi. Het is een uh, Spaanse wijnboer waar we in contact mee zijn gekomen. En uh, best wel kleinschalig ook. Dus dat is heel nou erg ja, leuk, ja. persoonlijk. En ja, ze maken echt, echt Spannend, hele mooie wijnen. Spannend, Spannend, Ja, ja. En is het ook zo dat je dan kan afvallen van, van, dit, van dat eten, heb ik begrepen? Hallo, wil je niet naar mij kijken? Oh nee, ik kijk niet naar jou, Pieter. Nee. <laughs> nou ja, afvallen... Ja, dat, dat vind ik moeilijk. Want je kan natuurlijk ook met uh, ja, dierlijke producten... bijvoorbeeld kipfilet is natuurlijk ook heel erg mager. Ja, ja. Dus dat vind ik moeilijk. Het is meer, ik denk niet per se dat echt dat iets is... Dat is niet de, de strekking dat, nee, van, het, van, het, uh, nee. van het hele... leven. ik zou ja, het niet zien van, oh, ik ga dit eten, want dan val ik af. Maar weer uh, om ook gewoon te denken, nou, ik ben me er bewust van dat hier dus helemaal geen dierlijke producten uh, in En zitten. dat we een, een, gewoon een, een gezellige tomaat kunnen eten, zeg maar. Ja, nou, het klinkt ja. nu echt heel stom, hè, maar het nee. is echt... mijn vader die uh, haat tomaat. Die is echt, als ik er tomaat in zijn sla zet... dan hoeft hij zijn hele sla niet meer te hebben. En um, op een gegeven moment, ik liet hem dus die sushis proeven... die we dus hadden gemaakt Ik zei, joh, pap, ik zeg, proef eens. En op een gegeven moment zit hij te eten. Dus, oh, deze vind ik echt heel lekker. Sorry, ik zeg, ik heb je vergiftigd. Helemaal van, oh, wat gebeurt? Maar omdat het dus op uh, ja, een speciaal manier gemarineerd is. Het is met sesam. Uh, proeft die niet oh, dat het tomaat is? Je proeft het niet dat het oh, tomaat okay. is. Ja. Dus dat is wel echt heel erg mooi. Dat je dan niet echt, uh, ja... Uh, sowieso, ik denk de, de, de samenstelling van alles bij elkaar... dat je dat dan uh, ja, niet echt meer door hebt dat het alleen groent is. Want en je, dus hebt, wel je hebt die sushi al geproefd natuurlijk. Sowieso, ja. En je vindt het lekker. Ja, ik Heb je een voorkeur voor dit of voor de ouderwetse sushi zoals wij die kennen? Vind ik moeilijk, want ik heb altijd wel heel erg snel dat, dat mijn favorieten veranderen. Want dan denk ik van, oh, nou dan heb ik dan een tijdje gegeven. denk ik van, kijk, dit is echt hm. nieuwe, vind ik heerlijk. Maar ik ben ook altijd weer snel op uitgekomen. Dan denk ik van, nee, moet We nu weer wat nieuws. Wat nieuws weer. Ja, dus dat vind ik moeilijk. Maar het is. Uh, ik heb het niet over jouw attentief. zaak, maar je komt ergens in een zaak en dan hebben ze sushi. Ja. Denk je dan van, hè, ik mis wat. Nee, met deze sushi durf ik echt te zeggen dat je het niet mist. Je mist geen visje mee. Ik heb heel veel de eerste paar, uh, want we hebben dan iedere dinsdag of de eerste paar dinsdagen, heb ik heel veel uh, vriendinnen uitgenodigd. Ze zeggen van: Joh, Meiden, kom alsjeblieft eten, probeer het. En eigenlijk iedereen zei: van Nou, Roemenië, ik heb het totaal niet gemist. Door ook gewoon zoveel smaak. De ene is met truffel, de ene is pikant, mm. uh, de ene is weer met een, met een zoet sausje. Waardoor je niet, ja, ja nee, zij hebben nou, althans wat zij hebben het niet gemist. Oké. Okay. De zaak zit vol. Ik liep er van de week even langs. Elke avond zit de zaak ja, vol. Ja, bijna wel. Ja, de weekenden sowieso. Ja, door de week hebben we wel vaak nog een paar plikjes. Dus voor nieuwe dingen heb je het eigenlijk niet nodig om mensen te trekken. Maar nee, maar ik vind het ook gewoon heel erg leuk. Het geeft heel veel, doet, veel energie. Je doet het voor jezelf. Ik vind echt heel veel energie. En ook, uh, je krijgt heel veel leuke reacties. En um, ook al is het nog, ja, hoe zou ik zeggen... Iedereen zegt wel van, oh, ik wil dat proberen een keer op de dinsdag... We hebben niet nog echt veganisten die speciaal naar ons toe komen te eten... maar we hebben nu meer mensen gewoon die normaal eten die zeggen van... joh, we willen dan een keer veganistisch proberen. proberen ja. En dat ja. is dus op dinsdag? Ja, Ieder dinsdag. Van uh, half zes tot... Uh, ja, we zijn om vijf uur open en dan uh, totdat de, tot de keuken sluit. Dus dat Moet is ze een beetje. Het liefste wel. Dat wat? vind ik wel wat fijn. Nou, dan, dan gaan we even het nummer noteren. Ja, ja het liefste wel. En dat is? Uh, 023. Mm -hmm. ja, dat is uh, onze regio. Yes, 888-5911. Hij is wel makkelijk. 5, makkelijk nummer 9, Ja. 11. Nog een keer. Gewoon zondags, hè? 888-59 en dan 11. Ja. Bellen, reserveren. Dinsdag, dan kan je dus, ik moet het dus. Ik moet het veganistisch. High wine. Het is een high wine. Oh ja, nee. We hebben dan iedere dinsdag ja. hebben we dan, uh, de een Sushi, en dan hebben we nu aanstaande zondag hebben we dan de Healthy High Wine. Dus dan presenteren we en de veganistische sushi... samen met de ecologische Is dat de vijnen. eerste keer dat jullie de dat doen? De tweede editie is dat nu. Okay. Ja, tweede editie. Ja. En dat is van drie uh, tot vijf. De dus zijn 24,95. Hebben we allemaal... Uh, we hebben inclusief een, uh, alles. Ook ja, wijn en... Uh, ja, we, we, je begint eerst met een lekkere low-calorie cocktail. Dan uh, drie verschillende wijnen. En dan uh, allemaal veganistische hapjes ook erbij. Ik krijg nu al honger. Ja, toch wel? Ja. Het <laughs> klinkt ja. heel erg lekker. Ja. Maar uh, dit is een feest. En Absoluut. vooral met uh, twee van deze dames, ja, die er he? alles van afwegen. Ja, ja. ja, dat is heel bijzonder. Ja, het is, wat Marieke, dat, dat is super leuk. Zij zit natuurlijk heel erg met voeding en is zich mm -hmm. heel erg bewust van ook het gedrag van mensen. Hè, wat ze hebben met voeding. Dat, is ook, dat zit er ook wel echt, echt een goede psychologie af. Dus dat is wel heel erg leuk dat zij me daarbij kon helpen. Dat is echt. Uh, ik heb natuurlijk echt dat restaurant en horeca. En, hoe ja. je dat, en zij heeft dan meer. Ja, hoe denk ik dat dus okay, kunnen Jullie zouden zusjes kunnen zijn. De smalheid die jullie <laughs> hebben. De dunheid. Ja. De gespierdheid. En de enthousiasme. Ja. Dat is heel bijzonder. Nou, mooi. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat als je de namen niet weet... en je komt daar, dat uh, je de van naam verwisselt. Het uh... zou zomaar kunnen. Ja, Ja, nee, dat hebben ze met mijn zusje ook wel heel veel. inderdaad. Zag ja, maar jij was er vorige keer. Ik zeg, nee. Dat was mijn zusje. Inderdaad. Ja, dat ja. is leuk. Nou, jullie lijken ook heel erg op elkaar, hè? Ja. Jij, ja, ja. ja de echte zusje, hè? Ja, ja mijn echte zusje, ja. <laughs> ja. Nee, maar het is leuk, ze. Goed, we weten nu vegetarisch. Nou, dat is al een hele tijd. Ja, geen, ja. vegetarisch sushi hebben we altijd in principe op de ja. kaart. Maar dat vegan, dat is dan uh, echt wel een stapje verder. Maar echt het moeite waard om te proberen. Absoluut. Het is een beetje ja. in, hè, de laatste tijd. Hoor ook dat, je dat maar ik vind het ook wel, als je, zeg maar, kijkt naar hoe de wereld aan het veranderen is. Ik ja, ja, ja. denk ook wel dat je daar op zich echt wel bewuster van mag zijn. Dat je denkt van, joh, waarom ja, moet dat op de manier... hoe ja. we dat nu allemaal aan het doen zijn? Het is wel echt jammer. kan in principe wel gewoon uh, ja, lekker... zonder dat je daar anderen mee schaadt eigenlijk. Ja. En uh, pijn doet andere ja. beesten en zo, ja. Ten ja. slotte, de laatste vraag. Waar zit CISO langs? Uh, in het Palace Hotel, aan de boulevard... Uh, wij hebben in de zomer is het uh, nou ja, supermooi weer. Dus dan kunnen we lekker alle ramen en de deur aan de boulevard openzetten. Maar nu in de winter is het ja, heftige wintertijd aan het strand. Dus dan uh, via de ingang van het Palace Hotel. De dus het kant van Palace de is niet best westen in het hotel. Niet, niet meer. Niet meer. Niet meer. Nee. En ik woon boven, dus niet zo lang. Ja. Dus jij bent er dagelijks? Uh... Ja, wel vaak. Dus dat is wel erg leuk. Maar het is in ieder geval, uh, bouwerspellers zeg maar eventjes. Ja, voor Zandvoort, ja, zo heet het. En ja. uh, parkeren is daar grotendeels mogelijk. Dus je moet op de fiets of lopend. Ja. Nou, dat doen we allemaal. Het is dichtbij. En dan ga je daar de hoofdgang in, moet je een trappetje op. Ja. ja. En dan steek je door en dan heb je uitzicht op de zee en de boulevard. En de boulevard, ja. In een hele vriendelijke bediening. Ja, absoluut. Ja, ja die commentaar krijg ik. Want uh, er zijn een groep Zandvoorters zodra er ergens te horen is dat het sushi is... dan gaan ze daar meteen als eerste naartoe. Ja, maar naartoe ze komen om, echt van heinde en ver te naar nou, jullie toe. Want jullie zijn toch een van de beste... Ja, sushi-restaurants ook, hè? Ja, op Insta staan we echt heel hoog ja. aangeschreven. Dus dat is wel heel erg leuk. We hebben dan echt mensen vanuit het hotel ook... die dan een keertje bij ons zijn ja. eten... en die dan echt speciaal terugkomen. Leuk. Uh, niet dan per se voor het hotel, maar voor het restaurant. Ja, en we hebben dan mensen uit de Friesland en Maastricht... die maken er dan een heel dagje van. Dan gaan ze over de nou, dag uh, top. Gaan ze lekker naar het strand doen ze hun dingetje... en dan s'avonds komen ze ja. dan met mij eten. Dus dat is heel leuk. Echt heel ja, mooi dat mensen dat ervoor over hebben. Goed, hè? Ja, zover top. te rijden. Goed, we weten waar we moeten zijn. En we weten wat te eten is en uh, de vriendelijke bediening En het is goed voor lijf en lichaam. Zo is dat. Ja. Dank wel dankjewel voor je ja, ja. Dankjewel, Roma. En jullie, dankjewel. Oké. We gaan uh, even naar de Muziek. agenda. Ja. Kerry, wat hebben we? Uh, eens even kijken. Nou, we hebben die prachtige tentoonstelling uh, nog in het uh, Zandvoortsmuseum... Museum. Uh, van Ada Breedveld en Lisbeth Miloor. En die is tot en met 23 juni. Ja, en dan volgend weekend 12 en 13 april. De toneelvereniging de Hildering die speelt 1, 2, 3. Hoppa! Allemaal vrouwen op het toneel. Leuk. Dat moet leuk zijn. Dan is er 14 april Culinair Rondje Strand. Dat is een wijn- en uh, spijswandeling. En uh, langs diverse strandpaviljoens. En dat is van 12 tot 5. Uh, diezelfde 14 april hebben we de, de Big Walk strandwandeling voor. Steun de hulphond Nederland. Ja. Ook belangrijk. En op 4 april hebben we ook de American Sunday op circuities ontvoerd. Ja. 19 april is er weer kinderdisco bij Pluspunt Noord. En dat is van 7 tot 9. En dat weekend van 19 tot 22 hebben we ook de vintage. Oude Volkswagen, busjes en dergelijke. Die allemaal op het parkeerterrein Zuid komen te staan. Lekker weekendje met allemaal... Granaten uit heel Europa die komen, zelfs uit Rusland, en toe. Ja, en dan is ook de kofferbakmarkt, he, wordt dan ja, ook gehouden daar, hè? Ja. Nou, dat weekend hebben we ook de paasrace circuit in Zandvoort. Niet vergeten, volgend weekend hebben we het Corso. Bloemencorso. Bloemencorso uh, hier in de buurt. Nou, dat stond helemaal vol. Ja, en dan 21 en 22 april is er weer een lifestyle en cadeaumarkt. Dat is op het Badhuisplein. Tegenover de Zizo. Eh... Uh, dan hebben we de regenboogborrel op 25 april voor Jong en Oud en Café XL. Ja, en dan is er elke eerste maandag van de maand een nabestaande groep bij ook Zandvoort, van half twee tot drie uur. Ja. En elke eerste dinsdag van de maand om half elf is er digitaal spreekuur ook bij uh, ook Zandvoort. En dat is in de Vlemingstraat 55. En elke vrijdag medische gymnastiek bij pluspunt van kwart over negen tot kwart over tien, ook aan de Vlemingstraat. En elke eerste en derde maandag van de maand... is het supportgroep in de blauwe trim. Dus ben je gedepresseerd, depressie... dan moet je je aanmelden bij infodepressievereniging.nl. Ja, en de herhaling, ja, herhaling van dit programma is elke maandag... van 10 tot 12 uh, bij uitzending gemist. Dan moet je naar, gaan naar www.zfmzandvoort.nl. Vul de datum en tijd in en dan vind je het programma... Van vandaag. We zijn vergeten dat morgen de nieuwe dominee wordt geïnstalleerd. Die wordt morgen in de kerk. geïnstalleerd. Hij is al om... eerder hier geweest hè, om zich ja, ja, ja, ja. voor te stellen. om drie uur ja. wordt hij morgen geïnaugureerd in de ja, Protestantse Kerk. Ja. De techniek en regie was in handen van Thomas de Jong. Enorm bedankt, Thomas. u deed weer Uitstekend zoals altijd. Um, de muzieksamenstelling van Kort Draaier. De redactie Gert van Kuik en de Einds redactie Ray Rutte. De koffie en thee. En water was van Rick van Schie. Rick, enorm bedankt voor je werk. Uh, het was overduidelijk. Presentatie, Gerrie. Pieter Joustra, dank je wel. We het het weer was weer gezellig. Samen, we zijn uitgeweken naar de studio. Maar het was. Uh, Dat was goed. Ja. Uh, we wensen iedereen een prettig weekend. En tot uh, de volgende tot week. Tot volgende week.